Mensenrechten lokaal Wetmaatschappelijke ondersteuning en de participatiewet Het keukentafelgesprek Mensenrechten lokaal niveau en de praktische uitvoering Hoewel ambtenaren vanuit hun eet verplicht zijn de wet te dienen, inclusief internationale verdragen, wordt in de praktijk vaak blind gestuurd op lokale protocollen in plaats van op de onderliggende mensenrechten. Hier zijn de belangrijkste redenen en handvatten voor deze situatie. Waarom de reflex naar regels ontstaat Protocolen boven principe, ambtenaren zijn getraind in de uitvoering van specifieke wetten zoals de Participatiewet en de WMO. Wanneer een burger een basismensenrecht inroept, zoals het recht op een menswaardige levensstandaard of zelfbeschikking, past dit vaak niet in de standaard computersystemen of inklijsten van de gemeente. Hoe mensenrechten, wel, een rol kunnen spelen. Hoewel de ambtenaar misschien zich geen raad weet, zijn mensenrechten juist de ondergrens waar de overheid nooit onder, mag, zakken. Maar laat de menselijke maat, mensenrechten eisen dat wetten niet rigiel worden toegepast als dat leidt tot onmenselijke situaties. Een beroep op mensenrechten is vaak de juridische basis om af te wijken van standaardregels, de zogenaamde hardheidsclausule. Directe werking, sommige mensenrechten hebben directe werking, wat betekent dat een ambtenaar ze direct moet toepassen, zelfs als een lokale regel iets anders zegt. In de praktijk is er inderdaad vaak een omslag nodig bij gemeenten om niet alleen regels uit te voeren, maar daadwerkelijk de inwoner vanuit zijn fundamentele rechten te ondersteunen. Systeemdwang. De gemeente zit vaak gevangen in systeemdwang. Omdat de software is geprogrammeerd op de strikte regels van de WMO en de Participatiewet, zien ambtenaren mensenrechten vaak als een abstractie waarvoor in hun systeem geen knop bestaat. Toch is de gemeente als bestuursorgaan direct gebonden aan internationale mensenrechtenverdragen, ongeacht wat de software toestaat. Waarom ze geen raad weten? Directe werking, verdragen zoals het IVESCR, internationaal verdrag in zaken economische, sociale en culturele rechten, verplichten de overheid om iedereen een adequaat levensniveau, inclusief voedsel, te garanderen. Botsende kaders, in de dagelijkse praktijk werken ambtenaren met een afvinklijst. Een beroep op het recht op leven of menselijke waardigheid staat niet in hun werkinstructie. Dit veroorzaakt handelingsverlegenheid, ze mogen wettelijk niet buiten de systemen om geld overmaken, maar ze mogen je ook niet laten verhongeren. Systeem versus. Mens, sinds 2026 is er met de wet-participatiewet in balans, wel, meer ruimte voor de menselijke maat en maatwerk, maar de ICT-systemen lopen vaak nog achter op deze nieuwe wettelijke ruimte. Hoe je het systeem dwingt te kijken naar mensenrechten. Juridische hiërarchie gebruiken, mensenrechten staan, boven, de, WMO, en de Participatiewet. 1. Beroep op artikel 11 IVESCR, dit artikel garandeert het recht op een behoorlijke levensstandaard, waaronder voldoende voedsel. Je kunt stellen dat de gemeente dit verdrag schendt door de uitkering te stoppen zonder een noodvoorziening. verwelde hulp, een gemeente kan niet wachten op een bezwaarprocedure van 6 weken als er geen eten is. De gemeente moet eerst snel verifiëren of de nood, daadwerkelijk, aan de orde is dan onmiddellijk een voorschot verstrekken. Als de computer dit weigert, moet een leidinggevende handmatig ingrijpen via de post onvoorziene omstandigheden. De gemeente heeft een zorgplicht die, verder, gaat dan hun computerscherm. Als zij claimen dat het systeem het niet toelaat, maken ze een bestuurlijke fout, aangezien een verdrag altijd zwaarder weegt dan softwareinstellingen op de computer van de ambtenaar. De aanvraag voor bijzondere bijstand voor noodvoorzieningen zoals voedsel duurt doorgaans maximaal acht weken voor een beslissing, mits alle bewijsstukken compleet zijn ingeleverd. Doordrukte kan de behandeling echter langer duren, soms wel vijftien weken of meer. De burger kan eventueel een spoedvoorschot aanvragen. Lever alle bewijsstukken digitaal aan en neem contact op met de gemeente of de sociaal raadsleden. Volgens Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Om goed te kunnen handelen en beslissen is voor ieder mens voldoende voedsel een noodzaak, zelfs de digitale aanvraag van een spoedvoorziening kan nog een barrière vormen. Aangezien steeds meer gemeenten in een ivoren toren leven, kom je er zonder afspraak niet meer binnen. AI, overzicht, conclusie, intermediaire stichting. U stelt terecht dat voedsel een primaire levensbehoefte is die niet kan wachten op een digitale aanvraag of een besluittermijn van acht weken. De gemeente is juridisch verplicht om bij acute nood direct, binnen 24 uur, een voorschot te verstrekken op basis van de participatiewet of behandelen met de wet maatschappelijke ondersteuning en, bij nood onmiddellijk. Het negeren van deze nood is een schending van de fundamenten van de rechtsstaat. Wet maatschappelijke ondersteuning WMO. Keukentafelgesprek. Het door intermediaire stichting aangehaalde punt raakt de kern van de spanning tussen nationale wetgeving, WMO, en internationale mensenrechtenverdragen, zoals het Europees Sociaal Handvest, ESH, en het VN-Verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap, CRPD. Vanuit het perspectief van mensenrechtenorganisaties zoals Intermediaire Stichting kan de huidige Nederlandse uitvoeringspraktijk inderdaad als problematisch worden beschouwd. Hieronder volgt de juridische en verdragsrechtelijke analyse van deze stelling. 1. De zorgplicht versus de medewerkingsplicht internationale verdragen, als mede het Europees Handvest van de Rechten en verantwoordelijkheden van ouderen die hulp en zorg behoeven, stellen dat toegang tot zorg een fundamenteel recht is dat de menselijke waardigheid moet waarborgen. De staat stelt dat de WMO dit recht invult door maatwerk te bieden. De kritiek: door de toegang tot die zorg afhankelijk te maken van een keukentafelgesprek, onderzoek naar eigen kracht en sociaal netwerk, voert de overheid een drempel in die volgens critici de universele toegang tot zorg belemmert. 2. Is weigering van het gesprek een grond voor uitsluiting? Indien een burger het keukentafelgesprek weigert omdat dit als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt ervaren, ontstaat een juridisch vacuüm. 3. WMO jurisprudentie, de centrale raad van beroep stelt dat de gemeente de aanvraag mag afwijzen als de cliënt niet meewerkt aan het onderzoek, omdat de noodzaak dan niet objectief is vast te stellen, behoudens recht op spoedzorg. Verdragsrechtelijk, men kan betogen dat de staat, via de gemeente, Hiermee haar positieve verplichting om burgers een menswaardig bestaan te garanderen. Het louter verwijzen naar spoedzorg is volgens de internationale normen van het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, CESCR, onvoldoende. Zorg moet beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en van goede kwaliteit zijn, het AAAQ kader. 4. De gemeente als gender van verdragen? Wanneer de WMO primair als bezuinigingsinstrument wordt ingezet waarbij het gesprek dient om zorg te beperken in plaats van te faciliteren, handelt de overheid in strijd met het non-regressiebeginsel. Dit beginsel houdt in dat verworven sociale rechten niet zomaar mogen worden afgebroken. Als een burger hulp weigert te vragen via het keukentafelgesprek uit angst voor bureaucratische willekeur of schending van privacy, en daardoor verstoken blijft van basiszorg is er sprake van een schending van het recht op gezondheid, artikel 11 ESH. Conclusie vanuit mensenrechtenperspectief. AI-overzicht, Intermediaire Stichting heeft gelijk dat de focus op de WMO-procedure, alleen, niet volstaat wanneer deze botst met internationale verdragen. 1. De staat mag zorg niet categorisch weigeren als er een duidelijke hulpbehoefte is, zelfs als de standaardprocedure, het gesprek, wordt omzeild. 2. Maar het werk zou ook moeten betekenen dat de wijze waarop de behoefte wordt vastgesteld, wordt aangepast aan de burger, in plaats van de burger te dwingen tot een gesprek dat als bezuinigingsmiddel wordt ervaren. In procedures kunnen burgers zich direct beroepen op de rechtstreekse werking van bepaalde verdragsbepalingen, zoals artikel 8 EVRM over privacy en artikel 3 EVRM over menswaardige behandeling, om de gemeente te dwingen hulp te verlenen, zelfs zonder een standaard keukentafelgesprek. Het is een cruciaal juridisch argument dat de rechtstreekse werking van internationale verdragen, zoals het EVRM en het VN-verdrag voor mensen met een handicap, zwaarder kan wegen dan de procedurele eisen van een nationale wet zoals de WMO. De volgende twee ankerpunten zijn essentieel om de positie van de cliënt te versterken. 1. Artikel 8 EVRM, Recht op eerbiediging van privéleven Indien een keukentafelgesprek door een cliënt als te belastend of als een in inbreuk op de persoonlijke levensfeer wordt ervaren, mag de gemeente dit, niet, als enige instrument hanteren. De overheid, moet, zoeken naar de minst belastende weg om de hulpbehoefte vast te stellen. 2. Het non-regressiebeginsel, de staat mag het niveau van sociale bescherming, niet, verlagen zonder dwingende rechtvaardiging. Het inzetten van een gesprek, bekend als keukentafelgesprek, als louter bezuinigingsinstrument, om zorg af te wijzen, is hiermee een strijd.